Voetnoot 5 Ed Spruit en Martijn de Goede in Kinderen en hun vader na de scheiding in Van Nijnatten en Zevenhuizen 2001